Dit is Jeroen Jeffke met het NOS Journaal. Bij de politie zijn de afgelopen jaren tientallen mensen zonder screening aan de slag gegaan op hun vertrouwensfunctie. Na een verloop van tijd zijn ze alsnog gescreend door de IVD, maar een flink aantal kwam daar niet doorheen. Dat blijkt uit het interne onderzoek dat is gedaan na de arrestatie van politiemol Mark M. De mensen die later niet door de screening kwamen zijn toen hun vertrouwensfunctie kwijtgeraakt, melden bronnen aan de NOS. Ook Mark M. werd pas van zijn vertrouwenspositie gehaald... toen hij achteraf niet door de screening kwam... omdat zijn vrouw uit Oekraïne komt. Het ministerie van Justitie wil pas later vandaag reageren. Bij twee bootongelukken voor de Griekse kust... zijn zeker 22 vluchtelingen om het leven gekomen. De kustwacht heeft meer dan 100 overlevenden uit het water gehaald. De boten waren op weg van Turkije naar Griekenland. Een daarvan zonk vannacht bij het eiland Kalymnos. 138 mensen zijn uit het water gehaald. 18 migranten kwamen om het leven. Het andere schip kwam in de problemen voor de kust van Rodos. Drie vluchtelingen zijn verdronken, zes mensen konden worden gered. Zij zijn naar het Griekse vasteland gebracht. Veel vluchtelingen uit Syrië en Afghanistan proberen nog voor de winter de oversteek te maken. Iran heeft een Amerikaanse zakenman opgepakt. Het gaat om een Iraans-Amerikaanse man die in Dubai woont. Hij was in Iran om zijn familie te bezoeken en werd opgepakt in het huis van zijn moeder. Volgens Amerikaanse media wordt de man al een week of twee vastgehouden in een gevangenis in Teheran. Waar hij van wordt beschuldigd is niet duidelijk. Bodemonderzoeker Fugro schrapt nog eens 500 banen. Het bedrijf heeft last van de lage olieprijs en let daarom flink op de kosten. De banen verdwijnen vooral bij de offshore activiteiten op zee. Bij eerdere reorganisaties verdwenen al meer dan duizend banen bij Fugro. Het weer, vooral in het noordoosten, blijft het nog lang grijs... en wordt het een graad of 12 in de rest van het land. zonnige periode, een matige oostenwind. Zuidoostenwind zelfs bij 15 tot 17 graden. Dit was het de fm Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Smaan van de ANWB. Er staan op dit moment geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Vandaag staat het basketbalcentraal. En daarvoor hebben we twee gasten in de studio. Robert de Pierik, een van de uitblinkers in dat team waar we over gaan praten, de Lions... En aan de telefoon Johannes, en dat is de man van de Zandvoortse courant. Die ook zijn hele leven eigenlijk al basketbalt. Omdat hij in het voetballen volgens zijn trainer nooit verder zou kunnen komen. Vanaf zijn dertiende speelt hij en uh, hij heeft aan de eredivisie gesnuffeld. We gaan zometeen aan Robert de Pierik vragen of hij ook aan die eredivisie heeft gesnuffeld. Maar het is in ieder geval een leuke ochtend over basketbal. Met veel muziek, want we draaien de muziek van de gasten. Eerste nummer: Michael Jackson, Just Good Friends. Michael Jackson, laat uitgekozen door de gast van vandaag, Robert de Pierik. Dat heb je liever niet gedaan? Dat klopt inderdaad. Ik heb dat uh, mede uitgekozen omdat ik uh, bij het basketballen uh, vind dat het uh, belangrijk is dat je dat doet met uh, mensen waar je het goed mee kunt uh, vinden. En uiteindelijk worden veel van je teamgenoten ook uh, vrienden. En uh, dat is eigenlijk. Uh, altijd voor mij een belangrijke motivator om te gaan basenballen bij een team, zeg maar, of zeg maar met een team mee te doen. Ja, ja, dat is leuk. Aan de telefoon hebben we de andere gast van vandaag, dat is uh, Joop van Nes van de Zandvoortse Courant. Ik lees een stukje voor. Lions was gewoon weer door. Opnieuw heeft het herenteam van de Lions een klinkende overwinning geboekt. In de eigen Corvus Sporthal worden de reserves van Derba uit de Rijp met 83-35 opgerold... De uitslag had nog veel hoger kunnen zijn als Lions de eerste helft niet zo geklunneld had. Toen was de stand slechts 31-25. Dat moet van jou zijn, dat artikel, Joop. Ja, dat is correct. Uh, goedemorgen trouwens. Goedemorgen. Uh, Leuk dat Morgen. je het vindt. Dat had ik helemaal niet verwacht eigenlijk om heel eerlijk te zijn. En goedemorgen Henny. en Ruud uiteraard. Ja, dat is uh, van mijn hand. Klopt. Je en, bent, maar je bent, je bent gewoon eerlijk. Maar je, het, is, het is jouw grootste liefhebberij, hè, dat basketbal. Dat is mijn, mijn, mijn lievelingssport, laat ik het zo zeggen. Ik vind alle sporten prachtig mooi. Um, je, je, ik heb daar nu wel zijn zin, dat weet jij in ieder geval. Ja, daar, gaan we, daar gaan we het straks over hebben. hebben we hebben het nu over basketbal. <laughs> <laughs> maar basketbal, ja, ik, ik basketbalde vanaf het moment dat Lions bestond... zeg maar ...dat het twee, drie weken bestond, toen ben ik gaan basketballen. Ik heb het op de eerste klas in de HBS heb ik het geleerd in Haarlem op het Triniteitsyceum. En um, ja, ja, toen kwam ik een vriendje tegen die basketbalde al... Uh, ik zeg wat ga je doen? En hij zegt: nou, ik ga naar basketball. En toen ben ik dus ook lid van Lions geworden en ik uh, ben dat altijd geweest tot op heden. Wat is het bijzondere van die club? Ja, ik ben sowieso, laat ik het zo zeggen, ik ben honkvast. Dat zeg ik heel eerlijk. Als ik iets doe, dan doe ik dat ook. En dan liefst voor zo lang mogelijke tijd. Als er iets tussenkomt, kan dat altijd. Maar ik ben niet een jongen die uh, zich weg laat halen door andere verenigingen. Of dat soort zaken. Ik, uh, ik, ik zet mij in voor mijn club. En mijn club is dan uh, in ieder geval in Zandvoort Lions. De ja. Lions. Dat geldt ook voor Robert, hè? Eigenlijk wel. Ik moet... Eerlijk gezegd, ik heb één jaar bij een andere club gebasketbald en uh, toen ben ik weer uh, supersnel teruggegaan naar de Lions. Want dat is gewoon ook echt uh, mijn club eigenlijk. Ja, klopt. Behalve dat we vandaag over basketbal praten, uh, praten we ook over natuurlijk de andere sporten. Meest uh, in het oog springend is natuurlijk het feit dat bij Utrecht Ajax de, de Ajax supporters gestraft worden dankzij het wangedrag van de Utrecht supporters. Wat vind je van Joop? Ja, nou, dat is te gek voor woorden natuurlijk. Ik vind het überhaupt belachelijk dat er uh, harde kernen bestaan. Dat die moeten bestaan. Uh, en dat er dan ook nog rivaliteit is. Maar het wordt ook aangewakkerd. Als je gisteren uh, op internet las dat bijvoorbeeld uh, um, uh, de trainer van Feyenoord uh, zei van... Ja, dat is onze aartsvijand tegen Ajax. Ja, dan wakker je dat soort dingen aan. Er zijn altijd wel labiele figuren die dat oppakken. En die dan uh, gaan lopen schreeuwen en gillen. Zie je wel, Ajax, dat is onze aartsvijand. En dan krijg je die strijd. En dat moet niet. Sport moet verbroederen. Vind ik. En, um, Robert, heb jij wel eens van basisschoolhooligans gehoord? Ik nog nooit hoor, om heel eerlijk te zijn. Uh, maar ook alleen... Uh, voetbal heeft hooligans, denk ik. Um, um, grove sporten als, als rugby. Ik noem het grove sport, maar dat is met een knipoog. Uh, da, daar gebeurt dat soort dingen niet. Daar zitten we door elkaar heen. Dat is geweldig, toch? Nee, maar gaat het, jongens, het gaat hier toch niet om... om voetbalhooligans. Het gaat gewoon om idioten die... Uh, ja. Die ook gemeenteraadsvergaderingen of, of inspraakbijeenkomsten gaan, gaan verstoren of, of auto's in brand steken. Het is toch hetzelfde, een goldenzootje, wat, wat. Ik noem het grof, maar dat, dat, dat heeft toch niks met voetbal te maken? Nee, Ruud, ben ik helemaal met je eens. Volledig. Eh, nogmaals, sport, vind ik, moet verbroederen. Eh, dat kan te ver gaan met, met, met wat men eigenlijk dan vanuit de Olympische gedachten vindt. Maar goed, er moet altijd een strijd zijn. Maar er moet een eerlijke strijd zijn. En er moet een strijd zijn op gelijk niveau. Eh, maar, eh, en daar moeten de, de supporters zich gewoon aan houden. Die moeten niet gaan lopen matten met, met, met mensen waar zelfs uh, slachtoffers zijn gevallen. Dat weet je. Bij jullie in de buurt, Ruud, was dat... Ik op. weet er nog alles van. Ja. Dat was bij ons ja, uh, BIM Ja, dat is toch gewoon te gek voor woorden, laten we eerlijk zijn. Dat, ja. dat moet die mogen. En die gestoorden, want het zijn gewoon gestoorden... die moeten gewoon keihard aangepakt worden, denk ik. En zo kan je misschien, kan je het tijd nog keren, maar... Ik ben er bang voor dat het uh, te laat is. Ja, ben, ben je niet bang, ben je niet bang dat, als dat als je dat gaat weren, bijvoorbeeld dat je gewoon al die harde kernen, uh, f site Buddex-side, uh, noem dan die zo maar op. Uh, als je dat gaat, gaat weren van, van de stadions, dat ze hun heel ergens anders gaan zoeken, hè, dan, dan uh, duiken ze, want het duikt altijd weer ergens op, hè, die idioten. Oh, dat ben ik van overtuigd. Uh, ze, ze moeten een uitlaatklep hebben om zich te, te kunnen meten met andere groepen. En uh, ja, um, dat is dan op dit moment voetbal. Maar dat kan ook net zo goed kan dat de biljarten zijn of knikkerik, noem maar wat op. Maar dat kan ook... Ik zie zo al bij het biljarten. Zijn. Ja, dat lijkt me heel leuk. Ja. <lacht> <lacht> nou ja, ik heb, ik heb wel eens heel zoietsjes met een biljartkeuze geslagen. Dus, uh, dat, dat, dat wil je echt niet meemaken. Dus, je, heb, he, hoe heet die man? Ben de Graafs van... Uh, Hij hey, schoot nu tien overhoed. <lacht> <Ja. lacht> Ja, dat lijkt me leuk. U nee, hoort, nee, uh, ja, ja, ja, ja. beste luisteraars, trouwens onze technicus van vandaag... Ruud Jansen, ja, die zich uh, met het verhaal <laughs> bemoeit. En die heb ik vanmorgen van het station gehaald. En in de auto had hij een hele leuke opmerking over de burgemeester van Utrecht. Maar die heeft hij nou niet herhaald. Wat zei je toen? Dat weet ik niet meer. Wat zei ik toen? Ja, dat, er was iets met die man. Ja, dat weet ik niet meer. Ik weet niet meer ik gezegd heb. Maar ik vind het al lafaard. Laat ik het, het zo zeggen... Ik vind het dus een, een super lafaard. Ik bedoel, zijn, zijn eigen mensen. die, uh, die straft hij niet omdat hij bang is voor de veiligheid. En zo krijgen degenen die er eigenlijk gewoon niks aan doen. die dus eigenlijk min of meer, laten we zeggen, slachtoffer zijn. die worden op dit moment gewoon uh, buiten de deur gehouden. Ja. En, dat, en ik vind het nog een, een, een, vo, een vorm van competitievervalsing ook. Ik vind gewoon dat de KNVB had moet zeggen. Jongens, ja, is... het zijn Utrechters die dit geflikt hebben. welke club het dan ook doet. of het nou bij Feyenoord is of bij Den Haag of wat dan ook. Jullie spelen zonder publiek, sorry. Nog een opmerking uh, uit het Algemeen Dagblad van vandaag. Feyenoord speelde in de beker tegen Ajax voetbal en werd beloond. Dat was precies de boodschap die Nederland nodig heeft, menen de kenners. Nou, welke kenners weet ik niet, maar als we dit ter discussie gaan stellen... kunnen we beter maar gaan zaalvoetballen. Wat is jouw opmerking? Mijn opmerking? Um, ik ben uh, sowieso een pacifist uh, buiten de... En uh, als je aan het uh, sporten bent, dan mag je alles doen wat er binnen dat gebeuren mag, zeg maar. Dan mag je gewoon tot het is gaan. Maar buiten de velden uh, ben ik echt een passivist. En uh, dan moet het weer goed zijn. Dat is mijn mening. En, uh, ja. Joop, jij? Ja, ik ben het helemaal met Robert eens. Volledig. En inderdaad, wat Robert zegt. Binnen het veld, als je bezig bent met je sport, dan mag je de grenzen van de regels opzoeken. Als je eroverheen gaat, dan word je teruggevloten. Dat vind ik prima. Maar daarbuiten uh, hou je gedijns... We draaien vandaag in de watertorensport Sport ook muziek. En dat is de muziek van de twee gasten, Joop van Ness en Robert de Pierik. Tweede nummer dat onze technicus klaar heeft staan is van Robin S. Show me love. Ik ga jullie een hamvraag stellen. Oh. Die, heb ik, die heb ik geloof ik al eens eerder, eerder gevraagd. Maar ik, ik ben toch benieuwd naar, naar de mening van Robert de Wat was er nou eerst? Korfbal of basketbal? Dat is een uh, goede. Ik denk ja. in uh, Nederland was korfbal eerder. En ik denk in de Verenigde Staten dat daar basketbal eerder was. Is het dat... niet zo dat, dat basketbal gebaseerd is op korfbal? Of uh, zie ik dat verkeerd? Ja, ik heb wel eens ge, uh, gelezen dat uh, het basketbal in de Verenigde Staten begonnen is uit inderdaad een uh, aangepaste vorm van het korfbal. Ja. Uh, alleen is het korfbal er nooit echt een sport geweest, zoals bij ons. Dus ja, ik denk dat eigenlijk uh, uh, dus zeg maar, als je hebt over korfbal niet echt bestaat in de Verenigde Staten zoals het nee. bij ons bestaat. Dus dat kan je dan niet echt een uh, sport noemen. Dus ja, um, of er ooit is geweest daar echt als een sport die mensen beoefend hebben, dat weet ik niet, maar ik weet wel dat ze het daar hebben aangepast naar basketbal. Ik kan je het antwoord geven, beste technicus van vandaag. Het basketbal is in de 60e jaren, begin 60 ontstaan. En dat ontstond eigenlijk op de middelbare scholen. Om één voorbeeld te noemen: ik zelf kom uit Utrecht. En daar hadden wij op school Garis Sideris, de latere bondscoach van het Nederlands basketbalteam. En die begon met Taveno. En Tavano was dus het de, de, de team van de, van de Rijkshabs in Utrecht. En die speelde in Hoograven, in het parochiehuis. Daar werden dus in het weekend werden de diensten gehouden. Ja. En door de week gingen de stoelen eruit en kwamen de bankjes langs de kant. En baskets werden er binnengereden. En daar begon het basketbal. En vanuit Utrecht, omdat we toen ook nog uh, in Soest, uh, Soesterberg de vliegbasis hadden waren de contacten met de Amerikanen heel snel gelegd. Daar gingen we dan ook wedstrijden spelen. Dat was hartstikke leuk. En daar zijn de eerste Amerikanen vandaan gehaald... voor de basketbalploegen. Midland en SVJ zijn ontstaan. Het was echt heel leuk. Begin 60... Uh, nou, ik vroeg dat omdat, omdat bijvoorbeeld het American football... natuurlijk duidelijk gepikt is van, van, van het rugby. Yes. En waarbij rugby dan veel leuker is. Mm. Maar dat, in, in dit geval is basketbal natuurlijk de overtreffende trap van korfbal. korfbal een beetje, ja... Nou ja, ik, als ik het zie, dan vind ik het een beetje surfersport. Maar, eh, maar basketbal bas bestaat al sinds de eeuwwisseling. He? Van ja, de ja. eerste eeuwwisseling. Dat okay. was een zeker meneer Nesmith. Die had allerlei plannetjes op papier gezet. En die, die waren, daar was hij niet tevreden mee. Gooide ze als een prop in de prullenbak. En dat was het begin van basketbal. Serieus, hè? Dat is geen ja. dol. Oké. Okay. Nou, uh, ga, ga weer verder. Ik zal het niet meer mee doen. Ja, want wij gaan het hebben over de Lions natuurlijk. De Zandvoortse vereniging die het zo verschrikkelijk goed doet. Uh, en dat gebeurt toch eigenlijk uh, met een aantal mannen die daar uitblinken: Niels Krabbedam rond de Mei En natuurlijk Robert de Pierik. Maar Robert, jij bent van, uh, van 1980. Je bent al aardig op leeftijd. Ja, ja dat klopt inderdaad. Ik ben nu uh, 35 en een half. En um, ja, dan heb je natuurlijk niet al te veel meer uh, voor de boeg... dat je denkt van nou, ik kan er nog uh, even vol tegenaan. Dus uh, het is meer een beetje uh, in de soort van herfst van mijn baasbalcarrière. Zo ja. kan je het noemen? Ja, dat is waar. Maar hoe, ik bedoel, Niels en Ron en jij, dat wordt door iedereen gezegd... zijn de absolute uitblinkers in die ploeg. Maar jullie doen het wel heel erg makkelijk. En die overwinningen zijn natuurlijk gigantisch groot. Dat klopt, ja. Um, het is eigenlijk zo dat we hebben, tot een paar jaar uh, geleden... Uh, speelden we in een paar pools boven deze pool. en Misschien wel zes of zeven competitiepools uh, erboven. En eigenlijk spelen we nu puur voor ons plezier. En uh, ja, dan uh, merk je dat uh, tijdens sommige van de competitiepartijtjes die we dan hebben... ja, dan komt het toch weer naar boven. En dan gaat het gewoon best wel makkelijk. En uh, ja, dat is ook wel leuk. En het is ook uh, gewoon lekker basketballen. En uh, eigenlijk maakt het ons niet eens uit of we nou met... 80 punten winnen. Of maar met uh, 10 of dat verkeertje niet winnen. Uh, het is echt het uh, plezier op dit moment. Wat uh, bij ons bovenaan staat. Uh, ik moet wel zeggen. Als we op het uh, veld staan. Dan, uh, dan is er altijd te vol voor gaan om te winnen natuurlijk. Maar uh, het is niet meer zoals uh, toen we misschien 25 waren. Uh, moet ik zeggen dat uh, Niels is nog wel wat. Uh, of die is nu rond de 26. Uh, 25 Niels. Sorry als ik het niet precies goed heb. Maar um, ja. Weet je dus. Dus, maar het is wel gewoon ervoor gaan. Maar als het een keertje niet gebeurt, dan is het ook niet erg. Nee, nee. Maar stel je nou voor hè, dat jullie kampioen kunnen worden. Dat is duidelijk. Er zijn drie ploegen die zijn sterk. Hè. Wat zijn de andere ja. twee trouwens? De andere twee ploegen zijn uh, Wieringerland en Gaasperdam uh, Warriors uit mijn hoofd. Ja. Uh, misschien ik er nog eentje vergeet. Um, maar eigenlijk zouden die moeten kunnen hebben. En als we een keer onze dag niet hebben of als ze wat uh, blessures hebben... dan kan het zijn dat we ze een keer niet uh, kunnen hebben. Maar ja, uh, dat zeg maar, gaan we zien. Als wij kampioen worden, dan kunnen we gaan promoveren. En uh, ja, dat is op zich ook niet eens zo erg. Want dan komen we één pool weer naar boven. En die kunnen we ook nog wel hebben hoor. Maar wat dat, wel dat van belang is, is natuurlijk hoe zit het bij de Lions? Hoe is de jeugd? Zit daar talent tussen? We hebben altijd uh, talent. Ik moet zeggen dat uh, er komen weinig spelers naar Zandvoort toe van buiten uh, de grenzen. Uh, waarbij andere clubs, uh, bijvoorbeeld in... Uh, Zit in de club en die trekt altijd veel goede baasballers weg. Omdat zij gewoon een hele goede um, opzet hebben. Dus met uh, meerdere teams. Voor elke leeftijdscategorie. Waarbij het um, eerste team altijd vrij hoog meedoet. En met uh, de coaches. En bij de Lions. Hebben we eigenlijk per leeftijdscategorie maar één team. Omdat we gewoon niet genoeg uh, uh, uh, mensen hebben. Om in die teams te kunnen baasballen. Waardoor we daar gewoon best wel gevoelig voor zijn. En om de zoveel jaar. Dan komt er weer een klein... Uh, percentage terug van uh, uh, de mensen die weer naar buiten zijn gegaan, zeg maar. En dan heb je weer een, een mooi team voor een paar jaar. Ja, en dat is uh, wel leuk. En uh, dat hebben we ook uh, een paar keer gehad uh, met onze teams. De twee vijanden, tussen aanhalingstekens, krijgen jullie heel binnenkort, hè? Als je die twee pakt, dan ben je eigenlijk alweer kampioen, hè? Ja, dan zijn we best veilig natuurlijk. Want dan kunnen we nog een keertje verliezen uh, zonder dat het uh, gevolgen heeft. Uh, ik moet zeggen dat je weet het echt nooit. Uh, elke competitie, of je nou bovenin zit... Um, onderin de competitiehoogte... Dat, dat maakt niet zo uit. Want je hebt altijd een paar teams... die altijd aan elkaar uh, gewaagd zijn. En uh, eigenlijk weet ik het pas... Uh, bij de laatste paar partijen. Dus maar, ik wil er geen uitspraak um, over doen. Alleen als je kijkt puur naar het team dat we nu hebben staan... Ja, dan zou het gek zijn als we het niet gaan halen... het kampioenschap, maar ja... ja. Jij bent de, de, de man die het uitzet, zeg maar. Hè? De coach in het veld. Vertel eens iets over Niels. Niels. Krabben Niels is een uh, jongen die uh, er een talent voor heeft... om de tegenstander te, te verrassen... door een actie te maken die je eigenlijk niet zou moeten maken. Dus um, uh, dan is, uh, Niels is twee uh, meter drie. Uh, hij neemt zijn positie in um, onder het bord. Je paast hem aan. En zijn positie is eigenlijk zo dat hij... ...naar de binnenkant zou moeten draaien. Maar wat doet Niels? Niels draait altijd naar de buitenkant. En dat doet hij met zoveel kracht... ...en dat doet hij met zoveel um, overtuiging... ...dat hij alsnog die bal maakt. En uh, dat is Niels zijn kracht, zeg maar. Dat hij altijd precies het omgekeerde doet... ...maar dat doet hij zo goed dat het eigenlijk niet meer uitmaakt. En dat is er ook niks meer over tegen hem zeggen. Wat wij ooit wel deden toen hij weer jonger was, toen hij 18 was. Maar nu laat we het zitten. Ja, en hoe zit het met Ron van der Meij? Uh, Ron, Ron, uh, Ron is eigenlijk een uh, speler... Die uh, heel erg slim is op het uh, basisveld. En soms dan, uh, zie je hem niet. Maar dan heeft hij ondertussen heeft hij ervoor gezorgd dat de tegenstander niet kon uh, scoren. Dat hij die bal heeft um, afgepakt. Dat hij iemand anders in een positie heeft gezet dat hij wel kan scoren. En als je gaat kijken naar hem dan zie je dat hij eigenlijk een soort uh, spelverdeler um, onder het bord is. Um, hij kan ook nog van buiten uh, zijn ding doen. Dus hij kan uh, de, de punters maken als hij dat wil. Hij kan um, onder het bord met zijn kracht. Eigenlijk kan je met hem doen wat je wil. Zeg maar. En um, ja, als hij zijn dag heeft, dan, is het, uh, zeg maar, dan kan niemand hem tegenhouden. U luistert naar de Watertoren Sport. Het gaat vandaag over basketbal. Met name over de Zandvoortse vereniging, de Lions. Die het zo verschrikkelijk goed doet. En we draaien de muziek van onze gasten Jovanes en Robert Tempirik. En de volgende plaat wordt klaargezet door onze technicus Ruud Jansen. Welke is dat Ruud? This Fugila la we permanently want in, in the Fuji Finger Mike became my arm, pistolized so oh, it's nasal. An Blood becomes reform tell them easy now squeezing so much. Test why clept see that flesh gets scorned. So bad make me like you ain't want me to be born, John. Tell your friends, they that I like them my lord. Chicken George became dead, George stealing chicken from my phone. I like the dead kitchen If you are my fiosist, then I bring all hate to Cecilia Nobody took you. My body's made a hand grenade girl bled to death while she was chunking in the razor blade That sounds sick, maybe one day I'll write the horror Black Blackula comes to the ghetto, Jackson Acura Stevie Wonder sees crack babies Becoming enemies in their own families I'm a getting communal, we soon done Gun by my side just in case I got the run A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mount Zion Lekkere muziek, Robert. Dankjewel. Robert de Pierik, onze gast van vandaag. Die praat over zijn club, de Lions. Maar we gaan het ook even over de andere sporten hebben. En de eerste sport waar ik het met je over wil hebben... is de sport voor mensen met een handicap. Want daar gebeuren fantastische dingen. Ja, ik heb uh, ook een beetje meegekregen dat we het erg uh, uh, goed doen momenteel. Dat we uh, goud hebben gewonnen op de 200 meter en op de uh, 100 meter door onze bleedbeep. Ja, Marlou van Rijn. Precies, ja, dat is uh, natuurlijk hartstikke mooi. Ja, dat is... Uh, te gek dat het kan. Ik denk dat ze mij nog uitrent ook. Oh, zeker weten. Ja, makkelijk ja. waarschijnlijk. Ja. Ja. Maar wat ook heel opmerkelijk is... en vooral de Telegraaf heeft daarover geschreven... dat Johan Cruijff heel erg begaan is met Bibian. En dan praten we over Bibian Mentel. De snowboardkampioene, de Paralympische snowboardkampioene... die dezelfde ziekte heeft als Johan Cruijff. En wat nou het grappige is, op 29 november... ...gaat er een uh, evenement plaatsvinden in Amsterdam. En daar zal ook bijvoorbeeld uh, Guus Hiddink aanwezig zijn... ...maar ook Bob de Jong, Erbe Wennemars, Ab Krook, Klokker Berghout, Kim Lammers. Dat is een uh, bijeenkomst waarin letterlijk geschreeuwd gaat worden voor Bibian Mentel. En uh, dat is uh, ja, dus de bedoeling om, uh, om een wereldrecord te maken. 129 decibel staat er. En al die gasten gaan proberen aandacht voor de sport voor mensen met een handicap te krijgen... En ook voor uh, die Bibian die nou dus weer een longkankeroperatie heeft gehad. En uh, iedereen hoopt dat ze het goed maakt en weer zal kunnen mee meedoen aan de Paralympics. Het zijn natuurlijk prachtige dingen dat grote sporters, grote sportmensen zich daar nu ook voor interesseren. Absoluut, absoluut. Ja, hopelijk uh, dat ze het uh, overwint en dat ze beter wordt helemaal. Ja, het is een hele erge ziekte en uh, alle mensen die het hebben, uh, heel erg voor iedereen. Ja. Ja, ook toen... dat het helpt. Het is natuurlijk fantastisch dat die sporters uh, zich niets aantrekken... van hun handicap en geweldige dingen uithalen. En dan gewoon doorgaan. Ja, dat nee. is hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Ja. Ben je ook voetballiefhebber? Ik vind uh, voetbal erg leuk. Ik moet zeggen dat ik de laatste paar jaren het niet veel meer gevolgd heb. Ik heb wel tijden gehad dat ik ook uh, op de zondagavond... Uh, voor de buis zat en naar uh, Studio Sport aan het kijken was. En uh, ja, ik heb dat uh, de laatste paar jaren eigenlijk niet meer gedaan. Misschien nee. omdat ik twee, twee, zeg maar, mooie... Kinderen heb gekregen, waardoor ik wat minder tijd heb voor uh, dat soort dingen. Ja, ja, het dat allerbelangrijkste, natuurlijk. Hè? Ja, absoluut. absoluut. Maar, ja. Ik heb uh, gisteravond zitten kijken naar AZ tegen Telstar in het Telstar Stadion in Velze Zuid. Heel lang spannend. Het was echt een hele leuke wedstrijd. Heb jij er iets van gezien of gehoord? Um, ik zat in de auto en ik heb uh, het einde van de wedstrijd op de radio gehoord. En uh, toen begreep ik dat Telstar achter stond. Uh, het was in Velze Zuid, hoorde ik ook. Ja. En uh, er was een uh, vrije trap en dat werd. Uh, ja, best wel opgepompt door de presentator. Dus ik heb met spanning ernaar geluisterd. Helaas ging de bal in de muur. En toen werd er afgevloot in de 93e minuut. Ja. En dat is eigenlijk alles wat ik heb meegregen. Dus Ik heb net ja. anderhalf minuut meegekregen, maar die was wel heel spannend. Het werd uh, 1-0, Joris van overheen maakte dat doelpunt. Maar het had net zo goed gelijk kunnen zijn... of net zo goed door Telstar gepakt uh, hebben kunnen worden. Ja. Heel leuk is in dat KNVB-beker toernooi... dat er vijf amateurploegen naar de laatste 16 gaan. Ja... Dat is heel leuk, dat is uh, inderdaad heel leuk. Ik ben altijd wel voor de underdog, zeg maar. Uh, alleen als wij niet de underdog zijn uh, met ons eigen basissualteam dan niet. Maar um, anders ben ik vaak wel voor de underdog, ja. Dat, ja. Uh... Ik heb me van de week ongelooflijk geërgerd. Ik was natuurlijk heel betrokken bij de Koninklijke HFC die bij Heracles speelde. En uh, ik, had, ik moest trainen zelf, dus ik kon er niet naartoe. Het heeft er vier uur geduurd voordat die twaalf bussen met uh, supporters uit Haarlem in, uh, in, in die plek aankwamen in Almelo, Vier uur, allemaal files... en politiebegeleiding voor die bussen uit. Het is wel een heel spektakel geweest. Maar dan moet je dus, als je daar iets van wilt zien... s'avonds naar SBS kijken. En dan ja. krijg je eerst uh, bijna een half uur PSV... waar helemaal geen bal aan was. En dan krijg je twee minuten samenvatting... van de wedstrijd van Heracles tegen de Koninklijke HFC. Ongelooflijk stom, vind ik dat. Ja, dat is uh, natuurlijk vaker zo. Ja, um, ik ben zelf... Uh... Of uh, ik weet in de tijd dat ik keek naar uh, Studio Sport, dan waren de top drie teams in uh, Nederland. Die kregen 80% van alle tijd die op televisie was. En uh, ja, ik denk dat dat ook zo blij is. En dat is natuurlijk uh, jammer. Ik weet niet of je het misschien nog op een um, andere manier kan bekijken, tegenwoordig via het internet. Om een wat uitgebreide samenvatting te kijken. Ja, maar het is belachelijk, want uh, uh, HFC heeft een aantal kansen gehad. Voor hetzelfde geld had HFC daar gewonnen. En dat is natuurlijk wel knap, hè, tegen de vierde van de Eredivisie. Dat ja, dat is, ja, dat is uh, absoluut knap. Maar het is ja? in ieder geval een feest geweest ja? voor al die mensen die er waren, ja. want iedereen was dol enthousiast. Oké, okay, we gaan zo meteen weer praten over basketbal. We gaan eerst even luisteren naar muziek. En dat is jouw muziek. Ellen Clark, heerlijk. Je plagen hoor. Ja, mooi leuke pianswereld, de tactieken die van alles dingen uithalen. Ja, ik moet je toch af en toe verplagen hoor. Vind dat kan ik niet laten. <laughs> maar wat was dit nou Ruud? Dit is Herman Vinkers. Oh, oké. Okay. Met een liedje uit Albemarle. Oh, ja, en daar ok. zit een, die kan ik zo gauw niet vinden. Er zit een, een zinsnede in. En Herakles heeft al gewonnen voor de wedstrijd. is begonnen. Ja, ja. En in de Albemarle is altijd wat te doen. Het licht staat op rood of het licht staat op groen. Ja, precies. Je en de mal straat in Noord. En je vader, gunt aan als je was, de viezen en de delft, maar je probeert ze zelf een keer. En doe hun niet vaar, niet meer, want het was go witte flow in ons engste, in ons engste, het was go witte flow in ons engste, al Van de A en Zo lekker, lekker, lekker. De, de, de, de, de. Jij me, jouw mond op de mijnen. Zo oh, waar zijn we? Ik ben de weg, met de weg met me. Als ik Ellen Clark, dat was niet voor niks. Robert? Nee, dat is uh, absoluut waar. Ik uh, moet zeggen dat ik ben, uh, toen ik een jongetje was van zeven... ben ik op uh, voetbal gegaan bij uh, Sanford Meeuwen. Je was Daar keeper, was, hè? Ja, <laughs> het was dus niet helemaal voetbal. Het was toch iets met uh, dat ik de bal kon vasthouden met mijn handen. Dus ja, um, ergens zat het er al in het stiekem. Maar toen ben ik gaan voetballen. En um, ja, dat heb ik eigenlijk gedaan tot aan mijn twaalfde zo'n beetje... En uh, een van mijn uh, jeugdvrienden... Uh, uh, Alain inderdaad, zeg maar van, uh, uh, van wie we net het uh, liedje hebben gehoord. Uh, die was aan het basketbal in die periode dat ik zo'n beetje 12, 13 was. En uh, die heeft mij eigenlijk uh, meegenomen naar het basketballpleintje. En ik moet zeggen dat na twee keer daar op dat pleintje het hebben meegedaan. Ik kon er toen nog echt geen bal van. Uh, maar na twee keer vond ik het zo mooi en uh, zo leuk dat ik eigenlijk voetbal... Min of meer vergeten ben om te doen, zeg maar zelf. Ik bedoel, ik heb natuurlijk wel gewoon buiten een balletje getrapt, af en toe. Maar ja, ik ben, ik denk dat ik vanaf dat moment gewoon baasballer ben geworden. Dus eigenlijk ben ik, dankzij Alain, gaan basketballen. Dus alleen is eigenlijk ook verantwoordelijk voor de goede resultaten... die nu bij de Lions worden gehaald? Um, ja, uh, voor het deel dat ik eraan bijdraag... Uh, is hij daarvoor uh, verantwoordelijk inderdaad? Ja. Ja, alleen je zeggen. wordt binnenkort eerder lid gemaakt van de Lions. <laughs> alleen eerder lid van de Lions, ja. ja. Uh, ik ja, denk dat dat zomaar om... zou kunnen, ja. ja. Omdat ja. hij jou aan het basketbal had ja. gebracht. Precies, nou, dat is mooi. <laughs> maar hij heeft niet hij heeft ja. alleen jou aan het basketbal gebracht, maar je hebt bij hem op school gezeten. Jullie zijn een jaren vrienden eigenlijk. Ja, we hebben eigenlijk zo dat uh, Ik zat op de plasma school en ik dat het alleen kwam van de Van Heuven Goethearts school over... omdat hij verhuisd was volgens mij. En toen is hij... Dus toen ik in groep drie zat... toen kwam hij op de plasmaschool. In het begin was het juist... Uh, hadden we bonje met elkaar. En uh, ik weet nog een keer dat ik volgens mij... in het zwembad viel ik tegen... en had een plantenpot aan... en toen had ik een sneeuw in mijn voet. En toen tilde hij me toch maar een keer op... in plaats dat hij me tegenaan duwde. En toen mocht hij bij me thuis blijven eten. En vanaf dat moment zijn wij uh, vrienden geworden. <lacht> en uh, ja, dus ook zeg maar, samen gaan baasballen En uh, ja, gewoon eigenlijk... Uh, maar ook de middelbare bieden. school samengedaan? Ook de middelbare school. Um, we hebben de grap, um, dat is in het Engels. Uh, uh, even kijken hoor. Uh, we went to different schools together. Dus dat we, ja, dat is eigenlijk de grap in het Engels. Maar, nou ja, maar het, was, het was het Cornet Ja, we zijn uh, naar het Cornet gegaan. Um, ik kwam één jaar later van het cornet, uh, Want ik ben tien maanden jonger dan hij. Dus uh, Alain zat één groep hoger dan ik. Maar uh, ja, um, ik heb me daar weer aangesloten. Ja, en uh, daar een uh, super mooie tijd gehad op het cornet. Ik vond het een hele leuke school. Nou, zien jullie elkaar nou nog? We zien elkaar nog wel. Uh, ik moet zeggen dat we elkaar minder zien. Uh, omdat hij in het buitenland woont uh, drie weken per maand zo'n beetje. En ja, dan is er nog uh, één week over. En uh, dan hebben we allebei kinderen. En we hebben een baan en druk natuurlijk. En dus dan zien we elkaar ja, nu nog één keer in de maand. één keer in de twee maanden. En ja, dat zou er wat meer mogen worden. Maar ja, het is wel goed. Het is, uh, nou, het is wel het leuk zo'n zo vriend te hebben natuurlijk, zo'n bekende. Doe er hij... een groeten van als je meer ziet. Ja. Doe ik, doe ik. Nou, eigenlijk uh, moet ik zeggen dat dat deel vind ik uh, leuk. Uh, maar ik vind hem vooral als vriend veel belangrijker nog, zeg maar. En, dat, uh, ja, en uh, daarin is hij hetzelfde uh, als mijn andere uh, vrienden die ik uh, van belang vind. En eigenlijk vind ik dat belangrijk. En ik vind het uh, wel natuurlijk uh, gaaf dat hij uh, het uh, op die manier uh, zo goed doet, zeg maar. Dat is uh, gewoon te gek, ja. Ik uh, ben stapelgek op zijn nummer Father and Friend met zijn pa. En die gaan we zo ook even aan Ruud vragen of hij die, die nog even kan opzoeken. Want dat is natuurlijk een heerlijk nummer. Maar er staat nu iets anders klaar. Amos Lee Colors. En dat heb jij ook gekozen. Met een reden of? Nou ja, eigenlijk wel. Uh, ik weet nog dat ik in de auto zat. Uh, Amos Lee was op dat moment nog niet echt bekend. En ik vond het een uh, mooi liedje toen het uh, voorbij kwam. Uh, ja. En ik was meteen uh, verkocht. Yesterday I got lost in the circus Feeling like such a mess And Now I'm down, I'm just hanging on Ja. Wow. Alain Clark was dat. Met vader en friend samen met mijn grote vriend Dane Clark. Ik zag hem nog op mijn bruiloft, daar was hij. Ja, gezellig. Toch wel leuk, Ruud. Ja, dat was. Ja. Het. Maar het Dane leuke is ook dat hij Alan Clark uh, natuurlijk hier bij de Lions heeft gespeeld. En dat niet slecht deed, Robert de Pierik. Nee, ik moet zeggen um, dat hij een aardig balletje kan gooien. Dat zeg maar, kan hij uh, nog altijd. Um, hij heeft voor zijn veertiende, vijftien, zo'n beetje, heeft hij voor de muziek gekozen. Waardoor zijn uh, muziek uh, steeds beter werd. En zijn basissipal een beetje hetzelfde bleef. En uh, ja, uh, daardoor werd zijn uh, aandeel op het uh, veld wat uh, minder uh, groot. Uh, ik moet zeggen dat hij nog een keer zelfs meegedaan in het seizoen 2009-2010. Ja, ik denk dat hij in het volledige seizoen misschien 30 minuten heeft meegespeeld. Ook echt uh, daar werkt op dat hij nooit kon. Optreden hier, optreden daar. Dus en, uh, uh, dat is ook goed hoor. Maar ja, dus... Uh, die man kan gewoon basketballen. Hij kan basketballen. En hij is ook met jou samen in het team kampioen geworden. Ja, we zijn twee keer samen het kampioen geworden. Eén uh, keer bij de jeugd. Toen uh, speelde hij uh, uh, eigenlijk gewoon continu en uh, veel. En toen was hij de spelverdeler en ik was de. de, ja, of de, zeg, maar de zeg maar nummer twee guard heet het dan. Maar goed, ja, ja. Ja. En uh, in 2009 en 2010, dat hij dus mee heeft gedaan, dus die 30 minuten van alle wedstrijden in totaal, toen is hij ook kampioen geworden. Ja. En dat was een jaar waarin jullie uh, 100 punten per wedstrijd maakten, geloof ik. Ja, ja dat was echt een topjaar. We hebben toen uh, in 24 wedstrijden hebben we meer dan 2400 punten gemaakt. Jee. En uh, ja, dat was ook. Uh, wij speelden toen klasse Noord-Holland 3. Uh, en we hadden drie spelers die het jaar daarvoor één poel onder de uh, Eredivisie hebben gebaaskibald. En die zaten nog helemaal op dat, dat punt. Niveau, zeg maar. ja, ja, ja, precies. Ja, ja. En ja, dat was, uh, gewoon, uh, dat was eigenlijk een uh, supermooi, uh, supermooi baasbeeljaar uh, voor ons. We hebben gewoon uh, ervan uh, genoten. En ik moet zeggen dat we zijn niet zomaar de kampioen geworden. Want er zaten twee andere teams bij. Die waren ook uh, supergoed met ook zeg maar, uh, meerdere goede basketballers. Dus dat was niet zomaar gebeurd. Alleen, ja, tegen de meeste teams die vonden met knikkende knieën op het veld als ze ons binnen zijn gekomen En dan met name de jongens die dus echt zeg maar, heel hoog hebben gewaasd Ja, Maar ja. 2400 punten, dat is natuurlijk onvoorstelbaar veel. Wie was de topscorer? Uh, de topscorer met name was Marvin Martina. Dat is een uh, jongen uit Zandvoort. En uh, ja, die heeft een paar keer... Uh, tegen de 60 punten erin gegooid, zeg maar. En dat waren dan dunks. Dat was van buiten. Dat was een beetje vanaf de uh, middenlijn die kon doen wat hij wilde. En uh, dat deed hij ook. Ja. ja. Jij hebt al die jaren voor Lions gespeeld, maar je bent één jaar weg geweest. Waarom heb je dat gedaan? Nou, dat klopt. Dat klopt. Nou, dat is eigenlijk uh, zo gekomen. Um... Moet ik even goed nadenken. Uh, dat is door Mars en Martina gekomen, moet ik nu bekennen. Um, Mars en Martina is een uh, vriend van mij al super lang. En die baasbal. Ook bij de Lions, maar die ging wel vaak ook naar een bepaalde club toe. om daar een wat betere competitie te kunnen doen. En op een gegeven moment had hij mij benaderd. of ik mee wilde met hem een jaar naar Sparendam. En dat was, uh, was ook een soort uh, vriendenteam. hier uh, is ook meegegaan trouwens. Toen heeft hij ook niet veel gespeeld. Maar um, wij waren daar met nog een paar uh, vrienden die we hebben leren kennen via basketbal. Hebben daar uh, een jaar gebaasbald. En toen speelden daar een paar competities boven wat, de, wat we in Zandvoort konden doen. En toen was er in Zandvoort, ik weet, de, toen was er ook iets met het team dat het, dat het, zeg maar, ja, dat het uh, wat minder competitie had. En toen hebben we daarvoor gekozen. En dat was ook een, was ook een uh, mooi jaar. En eigenlijk hebben we meteen het uh, jaar erop, hebben we dat team uh, meegenomen weer terug naar uh, Zandvoort. Dus toen ben ik met de voorzitter gaan praten. Dat was uh, Guido Weidema. En uh, toen heb ik uh, met hem erover gehad van luister, uh, ik vind het team waar ik mee baas wel leuk. Maar... Het is niet mijn club. Uh, ik moet zeggen dat bij uh, Sparendam, het is een uh, mooie basissiebalclub. Daar gaat gaan niet om en ook allemaal aardig. Maar uh, dat zit niet in mijn hart zoals uh, hier uh, het wel zit. Dus uh, toen hebben we dat team eigenlijk weer teruggehaald. Uh, uh, naar Zandvoort, ja. En toen ook meteen een paar competities daarboven. En toen hebben we uh, jarenlang dus in uh, de competitie uh, van uh, de Noord-Holland-competitie gespeeld. In plaats van in de districtcompetities. Leuk, leuk. Je hebt nog uh, naast basketbal drie sporten die je heel erg leuk vindt. Eén daarvan is bodyboarden. Wat ja. is dat nou weer? Bodyboarden. Nou, dat is eigenlijk uh, golfsurfen, maar dan op een wat kleiner plankje... waarop je eigenlijk meer of meer blijft uh, liggen, zeg maar. Dus bij het uh, golfsurfen heb je een, een grote plank... dan peddel je mee met de golf en dan ga je erop staan. En bij bodyboarden is het zo dus dat je hebt een, uh, een plankje... die is misschien 1,20 meter lang en die is wat breder en dan je ook mee met de golfleuning blijft dan erop uh, liggen waardoor de golf zeg maar over je uh, heen komt helemaal ja en ik vind dat echt een soort kick als je dan onder zo'n golf ligt en die komt over je heen denderen. ja dat is hartstikke mooi ja ik vind dat leuk om te doen je tennis ook tennis ja ik heb een paar jaar getennist uh, gewoon voor uh, erbij zeg maar en uh, ik ben er niet uh, super goed in maar ik vind het wel gewoon uh, leuk om het een paar keer per jaar te doen en ik heb een paar jaar dus wat, uh, wat zeg maar wat uh, ja, dat ik het Eén keer in de week, deed zo'n beetje. Gewoon een uurtje even tennissen. Nee. Ja. Hey, en fietsen? Betekent dat dat je ook een, een liefhebber bent van bijvoorbeeld de Tour? Zo ja, uh, ik moet zeggen dat ik... De, zeg maar, ik kijk elk jaar de Tour de France. En dat doe ik sinds 2003. Uh, dat was het eerste jaar dat ik dat ging kijken. En ik kijk nu elk jaar. En dan, uh, ja, ja, dan ben ik echt zeg maar, aan het kijken of ik mijn tijd zo kan plannen... dat ik echt naar de Tour de France kan kijken. nog gewoon urenlang. Ja, dus ik ben wel liefhebber. Wat denk je volgend jaar... Met Dumoulin gaat hij hem rijden? Of blijft hij... Wat denk je? Ik hoop dat hij gaat meedoen. Ja. En uh, hij kan sowieso meedoen uh, om de podiumplekken. En het is uh, natuurlijk altijd uh, dat het van kleine dingen afhangt. Van uh, welke parcours ze gaan bedenken. Van, van uh, wie daar het meest profijt van hebben. Of de bergrenners of juist... Ja, uh, de mannen van uh, de individuele tijdritten. Ik vind dat uh, heel moeilijk om. Uh, ja, er zijn maar... tijdritten. Maar het is volgend jaar een heel belangrijk jaar. Want je weet dat Tom Dumoulin maar één wens heeft. En dat is wereldkampioen worden. Ja. En dat kan op de Olympische Spelen ook nog een keer gebeuren. Precies. Bedoel, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Ja, absoluut. Ik moet zeggen dat. Uh, ik vind de Tour het allermooiste op het, uh, bij het uh, fietsen. En, uh, ja, dus, maar goed, dat is zomaar zeg mijn. mijn maar uh, mening. Dus ik kan er niet zoveel over zeggen. Maar ja, ik vind Tour de France. Dat hij daarover moet gaan. Ja, maar je ja. weet het niet, hè? Nee, ik kan hem niet uh, dwingen. Dus, nee, uh, maar... dat is waar. Ja. Ja. Jammer. <laughs> <laughs> maar het is in ieder geval een fantastische rennen. En we horen de, de eindjournal weer. Het eerste uur zit erop. De sneller gegaan dan jij dacht, hè? Ja, dat gaat heel hard zo, ja. Okay. Absoluut. Hartstikke tof, man.